Renate Kok met het NOS Journaal. Haagse bronnen melden na het beraad vanmiddag op het Katshuis dat de lockdown in Nederland na 19 januari wordt verlengd met drie weken. Het kabinet wil nog wel bekijken of de verlenging van de lockdown... voor de basisscholen korter kan duren. In het overleg zou zijn besloten dat het financiële steunpakket... wordt uitgebreid voor bepaalde sectoren. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal waarschijnlijk dinsdag of woensdag stemmen over een afzettingsprocedure tegen president Trump vanwege het opruien van aanhangers. Die bestormde vier dagen geleden het kapitool. De afzettingsprocedure kan voorkomen dat Trump over vier jaar weer mee kan doen aan de presidentsverkiezingen. In de ziekenhuizen zijn tot het einde van de middag 31.000 medewerkers uit de acute zorg gevaccineerd. De meeste ziekenhuizen waren gisteren al door hun vaccins heen. De eerste 33.000 doses zijn voor de meest cruciale acute zorgmedewerkers, zoals IC-verpleegkundigen. De gevangenen in Ter Apel moeten vanwege een corona-uitbraak zeker vijf dagen in hun cel blijven. Zeker 14 gevangenen zijn positief getest. De dienst Justitiële Inrichtingen wil alle bijna 450 gevangenen testen. Bezoek is ook de komende dagen nog niet toegestaan. In Amsterdam is vanmiddag een demonstratie gehouden tegen fascisme... naar aanleiding van de bestorming woensdag van het kapitaal in Washington. Volgens de gemeente waren er zo'n 350 demonstranten. En die hielden zich aan de coronaregels. De oprichter van het oero festival op op Terschelling is overleden. Joop Mulder begon in 1982 met Oero vanuit zijn woonkamer. Het festival groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa. Het trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers. Joop Mulder nam in 2017 afscheid als directeur van Oero. Hij is 67 jaar geworden. Het weer er vannacht meest droog. In de opladingen daalt de temperatuur tot rond de 0 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de avond meest droog. En het wordt maximaal 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1420 hier op ZFM Reinventions. Dat is het nieuwe album van Robin Spielberg. En Robin is een mevrouw. En uh, ja, dat is allemaal met uh, pianowerkjes en klassieke werkjes. Want deze track nummer 1 heet dan ook Ander Schönenblauen Donau. En nou ja, voor de wat oudere luisteraars zullen de melodie zeker herkennen. Toen ging er iets mis in mijn hele planning. Eh, want er had een nieuw album moeten staan. Maar ik kwam tijdens het eh, voorbereiden achter dat het eh, niet goed is gegaan. En ik kon het niet meer herstellen. Music for the long quiet van Matthew Labrache. Die staat op 2 en die hadden we vorige week ook al. Goed, maakt niet uit. Dan natuurlijk gaan we een hele reisje afwerken... met albums die we eind 2020 hebben gedaan. En dan nog even de wat oudere werkjes. zijn er niet zoveel, maar het is wel met... Uh, even kijken, Emergence van Lawrence Blatt... en uh, Prabhu Nam Kaur, de kaur, de... Familie koude die heel veel albums heeft gemaakt, maar ze zijn ook uh, het is ook een behoorlijke familie. Pistorregio.info Daar vind je de playlist, daar vind je de muziek terug. En ik wens je heel veel luisterplezier.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 I'm Carlino with Perpetual Motion, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at perpetual-motion.net.